Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Sorry, Slam. Here we go. Ja, we kunnen ze bijna een vaste gast gaan noemen in uh, de Slam Mix Marathon. Ieder kwartaal zijn ze wel een keer te gast. En ze zijn terug, de mannen van Housequake. Ik zie dat Steven er al blij mee is. Al helemaal klaar voor een uurtje Housequake op Slam. Alvast voorpret en inkomen voor morgenavond. En dan staan ze op het strand van Bloemendaal. En nu een uur lang bij ons in de DJ Boet van Slam. Het zijn de legendes van Housequake. Gloednieuwe edits, gloednieuwe mashups. Een uur lang voor je in de mix. Tot vier uur bij Slam. Een uh, simpele, spontane back-to-back. -back. Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken uit de dance scene. De mannen van Housequake een uur lang in de DJ-boot... in de mixmarathon bij Slam. Ja. Morgen spelen ze op het uh, strand van Bloemendaal. Opening van de strandfeesten. Zij zijn erbij. Een vier uur lange set. Onder andere ook Bob, Stefan, Tim ze zijn er allemaal bij. Morgen. En nu een lekker voorproefje in de mixmarathon. Erbij. Misschien wel weet ik, wil dat je in het buitenland zit, zit te luisteren. Misschien net klaar met het werk. Kom maar door via de slammen. Een uur lang in de mix, live in de DJ boot bij Slam. Het zijn de iconen, het zijn de mannen, de legendes van Housequake. Er was de gast ondertussen. Ja, de mannen van Queen. Wow. Dank je, dank je, dank je. En dan weer terug bij, bij Slam. Dank je wel. Enig idee hoeveelste keer het is? Ja, we proberen één keer per kwartaal mogen, mogen we in de binnen. Oh, het is, oh ze moeten weer. Oh. Nee, joh echt we vinden het alleen maar tof als ah, jullie komen. Ook de wel. luisteraars We kregen heel veel appjes binnen. Onder andere Arine. Wauw, jongens. Uh. Wat een muziek. Ah, leuk. Ik stop Kijk, niet meer met schoonmaken. Stop niet meer met schoonmaken. Oké, okay, Steven zit helemaal klaar voor morgen. Die is erbij, want dan staan jullie in Bloemendaal. Ja, klopt. Juist. We hebben een paar uh, winteredities gehad. Bij het, Siera, het was te gek. Uh, thuishaven iets eerder nog. Ja, stonden we, laatst stonden we in Uitverkocht. <laughs> Goed erbij te vermelden, inderdaad. Misschien moeten we erbij vertellen dat het uitverkocht. Uh, uh, laatst uh, nog in de, de Launskerk in Rotterdam. was fantastisch. Vet. Maar ja. we gaan nu weer uh, het lekkere warme weer in. Ja, dat, dat, dat <laughs> hopen we in ieder geval. <laughs> maar morgen inderdaad... Bloemendaal, de opening van Fuel, Ook een traditie, net als bij jullie hier langskomen. Het is allemaal een ja. traditie. Ja, Wel vet het op vast. het strand. Ik zie jullie doen veel strandfeesten. Ja, ja, we hebben er... Uh, uh, dankjewel voor het inkoppen. We doen <laughs> 15 mei ook eentje op uh, Scheveningen. Azorro heet dat, geloof ik. Maar inderdaad, veel op het strand. Ja, wat vet. Is er ja. dan een groot verschil... als je het vergelijkt met op het festival optreden... zeg maar, zo'n strandfeest. Is dat, is dat leuk? Nou ja, kijk, sowieso... Uh, als wij op een strandfeest draaien, is het meestal een lange set. Ja. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met een festival waarbij je een uurtje binnenkomt rennen en waar je echt. Een battlehead met andere tenten, andere area's. Ja. Uh, hou je de mensen binnen of niet? Nu komen ze echt voor ons. En wil je ook echt een hele lange muzikaal hè, dat verhaal vertellen. Ja, dan kan je ook dat... meer genieten, denk ik. Zo'n strandfeest. Absoluut. Maar, toch? Ja, ja, gewoon sowieso, lange sets is natuurlijk altijd meer genieten. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat, dat maar ik geniet nog meer als het weer lekker is. Hoor. <laughs> Goh. Nou, laten we het hopen. Ja, morgen na het zonnetje gaat schijnen, moet het ah, helemaal goed komen. Het is, ik, het is, het is overdekt ik, ik eraan, ook, zag ik, ik toch? Het is, het is overdekt. En ook wel heel, wat trouwens wel heel cool is... Uh, Jeroenski is onze vaste warm-up-dj... Maar we hebben na ons ook nog Chocolate Puma en dat zijn natuurlijk ook weer helden van ja. ons. Legendarische gasten. We, we draaiden net nog een track van hun van ooit ooit eens, mm. van alarm. Ja. Uh, en uh, dat is natuurlijk wat we doen, allemaal oude dingen en nieuwe dingen in jasjes in de grote blender. Ja, ik hoorde net nog een, een versie van Theme and Pala, Let het hebben. Ik wist niet dat ik ooit van dat liedje kon genieten, maar een, een heerlijke. Wij zijn zwaar ver van vandaag. Ja, telefoon. wij vinden dat echt leuk. Ja, nee, maar die nieuwe versie die jullie net hebben ja. laten horen, ja, dat is echt tof. Echt vet. Van de week in elkaar geflanst. Ja, ja, tof. En dan gelijk hier te horen of slam. Ja, zeker. ja Absoluut. Hé, hey, tof. Thanks voor vandaag. En nou, ik denk ergens volgende week zien jullie wel weer terug. Tot <laughs> volgende. Yo, yo, bye. Bye. Dit is de Slam Mix Maddleton zometeen een uur lang in de mix. Uh, dan moet ik even kijken. Zo, so, wie hebben we het volgend uur? Uh, het is Legend Jordani.